De Kleine Johannes Een hoorspel naar de gelijknamige roman van Frederik van Ede Bewerking en regie Sylvia Liefrink Ik zal je iets van De Kleine Johannes vertellen Het heeft veel van een sprookje Maar het is toch alles werkelijk gebeurd Zodra je het niet gelooft moet je niet verder luisteren, want dan vertel ik niet voor jou. Als je hem ontmoet, spreek de kleine Johannes er nooit over aan. Dat zou hem verdriet doen en mij spijten. Johannes woonde in een oud huis met een grote tuin. Daar maakte hij verre tochten en gaf namen aan alles wat hij ontdekte. Kijk, daarboven is de Rupse zolder. Want daar breng ik Rupse groot. En daarnaast is het kippenkamertje. Daar heb ik een kip gevonden. Vader zei dat het mij de kip daar te broeden had gezet. Maar ik weet dat die kip daar zelf was gaan wonen. En er waren nog zoveel trappen en kamertjes en donkere portaaltjes... dat het moeilijk was de weg te vinden. Voor de tuin koos Johannes' namen uit het plantrijk. Daar is de Frambozenberg. Nu mag je niet verder... Zorg dat je niemand vertrapt Daar ginds, Achter in de tuin Is het paradijs Met het grote water Waar de witte waterlelies drijven En daarachter Zijn de duinen Daar wandelen wij Vader, Christel En ik Vader schrijft letters in het zand En ik kan ze lezen Op warme zomeravonden was Johannes uren bij de vijver dan dacht hij aan de diepte van het stille water, aan de verre gekleurde wolken die boven de duinen zweefden. Als de zon ondergaat, stapelen de wolken zich opeen en vormen de ingang van een grot. Johannes, Johannes, kom binnen jongen, het is tijd om te slapen. De grote hangklok stond stil en Johannes vroeg hem duizendmaal vergeving, terwijl hij zich haaste hem op te winden. Je zou lachen als je Johannes in zijn kamertje in gesprek hoorde. Maar let eens op hoe dikwijls je in jezelf spreekt. Dan vind je dat niet vreemd. Lieve grote God, blijf zorgen voor alles wat je gemaakt hebt. Vergeef Simon dat een muis eet. Maak dat de meester begrijpt dat ik wel mijn best doe. Zorg voor presto, vader, de bloemen en alles wat leeft in de vijver. En zorg voor de kleine Johannes... ...dat hij een goed groot mens zou worden. En God, laat het toch eens een wonder gebeuren. Amen. Heimelijk hoopte Johannes op antwoord van de klok... ...van de bloemen op het behang... ...of van het stijfdeftige prentje dat in zijn kamertje hing... ...en waar hij veel mee sprak. En eens gebeurt het. Ik weet het zeker. Het was warm aan de vijver en doodstil. De zon, rood en afgemat, scheen een ogenblik op een verre duinrand uit te rusten voor ze onderdook. De reiger, die tussen de waterlelies op één poot stond, vergat dat hij uitgegaan was om kikkers te vangen. En tuurde in gedachten verzonken langs zijn neus. Doe nou presto, kom uit de boot. Het mag niet van de grote mensen. Nou, praat, dan moet je het zelf maar weten. Ik heb je gewaarschuwd. Kijk, de wolkengrot. Nu wil ik vleugels en dan. daarheen. De riethalmen schoven van één en ze dreven weg in de richting van de avondzon. Wat was dat? Een blauwe waterjuffer zat op de voorplecht van de boot. Ze werd al groter en groter. De vleugels trilden zo snel dat Johannes niet meer dan een nevel zag. Uit die nevel schitterden twee donkere ogen. Een lichte gestalte zat op de plaats van de libel... In het haar was een krans van witte winden. Wil je mijn vriend zijn? Ja, Johannes. Hoe moet ik je noemen? Ik ben geboren in de kelk van een winde. Noem me dus Windekind. Dag, Windekind. Ze zeggen dat de zon vrouwelijk is. Dat is niet waar. Hij is mijn vader. Oh, dat wist ik werkelijk niet. Kijk, Johannes. Daar komt het ronde gezicht van de maan tevoorschijn. Dag, moeder. Ach, wat kijkt ze weer bedrukt. Beloof je nooit een mens mijn naam te noemen? Ik heb je vaak gezien, Johannes. Hé? Huh? Waar was jij dan? Soms zat ik op de zandgrond van de vijver en keek naar je uit... als je over het water boog. Dikwijls keek ik naar je vanuit het dichte riet. Daar slaap ik meestal in een laag karkieten nest. Dat is heel zacht, weet je? ja. Natuurlijk We zullen vrienden zijn Ik vertel beter dan de schoolmeester Die weet er werkelijk niets van Ja, dat denk ik zo vaak Maar dat mag ik nooit zeggen Ik zal je veel laten zien O, oh, winnekind, Kun je me meenemen naar de wolkengod? Daar? Waar de zon verdwijnt? Ja, alsjeblieft Nu niet Je moet niet te veel vragen, Johannes zelf ben nog nooit bij de vader geweest ik ben altijd bij mijn vader. Nee, dat is je vader niet. Mijn vader is ook de jouwe. Maar je moeder is de aarde. En mijn moeder de maan. Oh. Jij bent bij de mensen geboren. En ik in een windenkelk. Dat is natuurlijk beter. Maar we zullen het toch samen kunnen vinden. Oh ja, vast. Ik begrijp ineens waarom de muggen dansen. Ik hoor wat het riet fluistert. En luister, de bomen klagen dat de zon is ondergegaan. Geef me een hand, Johannes, dan trek ik je voort. De boot voer tussen de plompenblaren die glinsterden in het maanlicht. Toen verdwenen ze tussen het riet en Johannes en Windekind klommen aan wal. Johannes kon zich niet herinneren ooit tegen een riethalm te zijn opgeklommen. Nu laat ik je iets aardigs zien. Heb je s'avonds wel eens de krekels in de duinen gehoord? Ze zingen nooit voor hun plezier. Het geluid komt uit de krekelschool. Dat heeft de meester niet verteld. Toen Windekind met zijn bloem de grashalm opzij schoof... ...zag Johannes een open plek... ...waar de krekeltjes bezig waren hun lessen te leren. Een dikke krekel was meester en overhoorde. Ze waren bezig met springles. Luister goed, Johannes. Jij kan hier ook van leren. Eerst kwam geografie. Ze moesten alleen 26 duinen kennen en twee vijvers. Van wat er verder was, kon niemand iets weten, zei de dikke krekel. De zoologie verbaasde Johannes het meest. Er waren springende, vliegende en kruipende wezens. De krekel kon springen en vliegen en stond dus bovenaan. De mens tot slot was een lomp nutteloos dier dat vliegen nog springen kon. Een kleine krekel die nog nooit een mens gezien had, kreeg drie slagen met een rietje, omdat hij bij vergissing de mens tot de onschadelijke dieren telde. Kijk, nette kind, dikke de meisje gaat boksvrije. Johannes, niet zo luid. Het is zo grappig. Bravo. Ja, dat komt ervan. Je moet je niet zo lomp gedragen. Nu zijn ze weg. Dat spijt me nu. Geef me een hand. Daar halverwege in het duin is een konijnenhol. Hoe zou het daar binnen zijn? Daar zit de eigenaar. Goedenavond. Zouden we uw woning mogen bezichtigen? Wat mij betreft wel. Maar ik heb mijn hol afgestaan voor een liefdadigheidsfeest. Ik ben dus eigenlijk geen baas in het huis. Als je begrijpt wat ik bedoel. Is er een ongeluk gebeurd? Weet je dat niet? Een echte ram... Honderd sprongen hier vandaan is een mensenhuis gebouwd. En die wonen daar met honden. Er zijn al zeven familieleden omgekomen. En velen zijn van hun hol beroofd. Met de mollen en de muis is het nog slechter. De padden hebben ook zo zwaar geleden. Excuseer. Daar komt een pad met een koor in haar als schrift. Hij kruipt gewoon over het konijn. Is dat normaal? Alles wat ik je toon is normaal. Ja, maar het is allemaal zo anders dan in vaders huis en op school. Vind je het daar dan normaal? Nee, meestal niet eigenlijk. Wat is normaal, vind kind? Normaal is wat er nu eenmaal is. Moeten jullie niet naar binnen? Daar heb je gift. Wacht eens, ik heb twee Haagse beschuitjes bij me. Hier. Oei, wat zijn ze zwaar. ...onbegrijpelijk dat die grote dingen in mijn broeklak zaten. Nou, dat is zeldzaam. Gaat uw gang. Het is wel een beetje donker... ...maar een eindje verderop kom je een glimworm tegen... ...die zal jullie verder brengen. Goedenavond. Welkom op weldadigheid. Zal ik maar voorgaan? Het wordt een genoeglijke avond. U bent bij de elfen als ik me niet vergis... U kunt ons als elfen aankondigen. Uw koning is ook van de partij. Is Oberon hier? Dat is fijn. Ik ken hem persoonlijk. Zo? Daar schrik ik bijna van. Ik had geen idee met hoge bezoek te maken te hebben. Dat geeft niet. Maar doe je licht maar weer aan, Glienwur. We zien geen draad voor ogen. Het is een luisterrijk feest. Kijk, door dit tunneltje, dan kan je al in de grote zaal kijken. Die vleermuis doet dienst als gordijn. Dat is economisch. De wandelende lichtjes zijn allemaal familieleden. Wat feestelijk. En wat is het vol? Jullie vinden het verder wel, hè? Wilt u zelf nu het feest? Ach, nee. Ik leef in rouw, zolang ik hier nog moet dolen. Veel genoegen. Kijk. Daar zit een oberon. Wat een mooie kleur, draagt hij. Bloembladeren van oosterse bloemen. De geur wordt door die bloemkelk verspreid, die zijn hoofd kroont. Wie zijn die andere elfen? Dat is een gevolg. De koning heeft ons gezien. Windekin, kom in mijn armen, elfenzoon. Wat vreugde u hier te zien. Oberon... Dat vreugde en vrede u sieren als de eerste dauwdruppels... die mijn moeder de maan schenkt aan mijn vader de zon... bij het aanbreken van een nieuwe dag. U siert u, Windekind. Geef mij de hand, Johannes. Dag, Oberon, majesteit. Windekinds vrienden zijn de mijne. Waar ik kan, zal ik je bijstaan. Ik zal je een teken geven van ons verbond. Zie je dit sleuteltje? Maak het los van mijn halsketen. Ik? Obron, Majestijd? Ja, jij Johannes. Dit gouden sleuteltje... kan je geluk zijn. Het past op een boekje dat schatten bewaart. Maar wie dat heeft... dat kan ik niet zeggen. Als je goede vrienden met Windekind blijft... en hem trouw zult zijn... zal het je lukken. Dank u, Obron. Uh, majestijd... Er zijn er nog veel die mij spreken moeten. Geniet verder van het dansfeest. Moet je kijken? Een klein patje dans met de stier te dragen, dus. <tie> <tie> <tie> oh, Johannes, je lacht ze uit. Iedereen kijkt naar ons, je hebt zelfs de koning beledigd. Het is beter dat we weggaan. Je hebt het weer bedorven. De glimworm wachtte hen op en begeleide hen naar de uitgang. Die hetzelfde bleek te zijn als de ingang, want daar zat nog steeds een duinkonijn. De glimworm, na een treurig zuchten, vertelde het kleine gezelschap over zijn verloren geliefde. Ze was gevangen door vreselijke mensen en daar gestorven. Windekind kneep Johannes op dat hij zou zwijgen. Nu denk ik alleen nog aan haar. En de tijd dat ik haar weer zal zien. Hebt u daar hoop op? Jullie hebben daar geen kijk op omdat je altijd in duisternis schuift. Niet voor niets zijn wij het meest begaafd wat leeft. Daar, daarboven. Zien jullie ze dan niet? Daar zijn ze stil. Mis, dat is dwaling. Daarboven zijn al mijn vader, al mijn vrienden. En tussen al die lichtjes is ook zij, in nog heerlijke glans dan op aarde. Ach, wanneer zal ik mij uit dit lage leven kunnen opheffen en tot haar vliegen? Het konijn was zo geroerd dat hij alweer een traan met zijn oor wegvreef. De glimworm schoof, zichtbaar voldaan over zoveel medeleven, opnieuw het hol in. Arm schepsel, ik hoop dat hij gelijk heeft. Ik vrees ervoor. Maar het was aandoenlijk. Oh, ik ben opeens, som. Dan ga je slapen. Windekind nam zijn blauwe mantel en spreide die over Johannes en zichzelf uit. Het duinkonijn bood zich aan als kussen. Johannes, het sleuteltje vast in zijn hand, sliep rustig in. Klaar is met zijn rekenwerk, leest hoofdstuk 9 van het godsdienstboek. Ja, wat is er? Ik moet meester. Wat, alweer? Nou, eh, schiet een beetje op. bij Klaas bruine bonen gegeten. Er pen en neer. Johannes, kom hier met je schrift. Alsjeblieft, meester. Dat dacht ik wel. Twee en een half rijtje van vijf. Je zit alweer te suffen. Ik suffe niet. Ik dacht na. Dat komt ervan als kinderen s'nachts op avontuur uitgaan. Uh, uh, wie lacht er daar? Ik zal je vader over je gedrag op school inlichten, Johannes. Ga zitten. Ik vertelde dus de vorige keer dat God de schepper is van hemel en aarde. Op de zesde dag... Schiep God de mens met reden begaafd en plaatste hem boven alle dieren. De meester moest dus weten hoe de glimworm en het tuinkonijn over de mensen spreken. Ja. Wat lach jij daar, Johannes? Dit is alweer een slechte aantekening. Het kan me niks schelen, kind. De boze meester niet. De beschuldigingen van mijn vader niet. Nadat Presto hem gevonden had in de duinen. Heer. Ik verraad je nooit. Volgende zin, Klaas. Ze zijn alweer met taal bezig. Ja, dag. Gelukkig heeft enzo. hij niks gemerkt. Waar zijn ze? Oh ja, lesje 57. Thomas, de volgende zin is voor jou. De ouderdom van mijn moedwillige tante is groot. Maar niet zo groot als die ah. van de zon. Het is zon, want die is mannelijk. Uh, stelte... Dat een aanmatigende domheid. Johannes, nablijven en honderdmaal de volgende zin. Noteer. De ouderdom van mijn moedwillige tante is groot... maar niet zo groot als die van de zon. Het grootst is echter... mijn aanmatigende domheid. En degene die nu nog lacht om domheden van anderen... Tonnen behept te zijn met de beklagenswaardige eigenschap, waar Johannes onze duimpje... de ouderdom van mijne moet willige tante... Hey, een muis? Een muis in de klas. Kom maar, kom. Ik zou niets doen. Ik ben je vriend. Kom maar, kom maar. Ik zou niet weten voor wie je bang zou moeten zijn. Nee, je hebt gelijk. Kom je van winden, kind. Ik kom alleen even zeggen dat de meester groot gelijk heeft. U heeft uw strafwerk ruim verdiend. Maar Winniekind zei toch dat de zoon onze waander is? Jazeker. Maar wat hebben mensen daarmee te maken? U moet niet over zulke tere zaken met mensen spreken. De mens is een boosaardig en lomp wezen die alles vangt en doodtrapt. Daar weten wij alles van? Waarom blijf je dan hier? Ga toch weg naar de bossen? Dat gaat niet meer. Wij zijn te veel aan het stadsvoedsel gewend. Het akeligst is het verbond tussen de mens en de kat. Die maakt de meeste slachtoffers. Nou ja, sterven moet iedereen toch eens? Ja, daar had ik nog niet zo aan gedacht. Zeg, als de meeste komt, dan ben ik weg. Muisje, kan je vragen aan Windekind wat ik met mijn sleuteltje moet doen? Over twee dagen ga ik in bad. Dan zien ze het. Waar kan ik het veilig opbergen? Onder de grond. Altijd onder de grond. Wil ik het voor je bewaren? Nee, niet op school. Begaaf het in de tuinen. De veldmuis, die wilde wel oppassen. Ik zal het zeggen. Dank je, muisje. Je hebt toch niet weer zitten slapen, hè? Johannes? Laat eens zien. Die zin is al heel lang, meester. Ach, het is al bij vijf, hè. Vertraai toch een toe. Nou ja, goed, de, de rest vergeten we dan maar. Je bent wel hard leers, jongen. Ja, meester. Dag, meester. Tot morgen, meester. Twee dagen leefde Johannes in groeiende spanning. Hij mocht niets, zelfs niet in de tuin. Het is al vrijdagavond. Morgen moet ik in bad. Hallo, Johannes. Oh, windekind. Morgen is het zaterdag en het sleuteltje is nog steeds om mijn hals. Ze vinden het en dan is alles verloren. We zullen het begraven. Het muisje heeft het je dus verteld. Maar ik kan niet weg. Ik moet nu slapen. Ze zit steeds op me en de deuren zijn op slot. Wat denk je toch menselijk, Johannes? Het raam heb je toch zelf geopend? Geef me je hand. Ik neem je mee door de lucht. Oh, Willeke. Vliegen is heerlijk. Ik hou meer van jou dan van alle anderen, zelfs meer dan van Presto. En Simon? Het kan Simon niet zo schelen, denk ik. Die houdt alleen van de visvrouw, en alleen als hij honger heeft. Is Simon een gewone kat, denk je? Nee, Simon was vroeger een mens. Johannes liet Windekind los en zweefde als het gepluiste zaadje van een paardenbloem. Wonderlijk, zo licht en eenvoudig dat was. Daar botste die tegen een dikke meikever. Au! Het ging niet uitkijken. O, oh, pardon, het ging net zo fijn. Vliegen voor je plezier je zou een voorbeeld aan mij moeten nemen. Mijn jonge vriend hier heeft nog niet zoveel ervaring. Altijd dat gedonder met die jonge lui. Hoezo? Hoezo? Jullie kennen geen verantwoordelijkheidsgevoel. Ik heb een ernstige roeping. En nu ben ik door jullie uit de koers geraakt. Wat heb je jonge lui ermee te maken? En wat is roeping? Vragen, vragen. Anders kunnen jullie niet, hè? Mijkevers beschouwen het als de hoogste plicht veel te eten. Nu ben ik geboren niet ver van een kostelijke lindehaag. Die heeft het grote wezen daar speciaal voor mij en mijn volk geplaatst. Wie nu het meest gegeten heeft, neemt hij tot zich in een heerlijk huis... ...waar het licht is en alle meikevers gelukkig bijeen zijn. Adieu, ik moet mij haasten. Oeh, wat een baasheer. Een ernstige roeping betekent dus... Veel eten. Voor mij geven ze wel, zoals je ziet. Kom, we gaan naar de Duinroos. Tussen haar wortels zullen we je sleuteltje begraven. De Veldmuis weet ervan. Samen vlogen ze naar de Duinroos, die met haar zoete geur de omtrek vervulde. De volgende morgen werd Johannes wakker in zijn eigen bed bij Presto, de klok, het bloemetjesbehang. Goeiemorgen, Presto. Geen kort, geen sleuteltje. Echt gebeurt allemaal. De zolder had altijd een grote aantrekkingskracht op Johannes. Daar tussen vergeten spullen en stof zat hij graag. Hij stelde zich dan voor hoe de kachels en kisten in het schemerduister lange verhalen aan elkaar vertelden. Zo zelfs dat hij lachte en applaudisseerde bij de een of andere grappige geschiedenis. Wat is zo'n zomer toch criant vervelend. We zien nooit iemand. Ik zit vals binnenwebben. Dat zou Swinters ook niet gebeuren. Wat je zegt, potkachel. Ik schaam me gewoon dood. Als ze me niet gewoon naar beneden halen, ben ik doorgeroest. Dan kunnen ze het wel vergeten. Vergeten wat, collega? Om te branden, te blozen, de kamer te warmen, potkacheltje. Van Alfen maakt ons wel weer schoon. Meneer Van Alfen bedoel je? Bäh. hoe kom jij zo brutaal? Waar haal je dat vandaan? Ja, dat heeft hij van mij. Vader vindt het ook niet goed als ik zo over Van Alfen spreek. Nou, zeg je het weer? Oh, <laughs> pardon, mevrouw. Wacht. Ik doe het dakraam open, dan voelen jullie dat het nog vol op zomer is. Wat zou Johannes graag weer willen zweven? Al drie weken zijn voorbij gegaan sinds hij het sleuteltje heeft verstopt. Was het wel gebeurd? Johannes werd er treurig van. Zijn vader had het zelfs gemerkt. Sinds die nacht in de duinen is onze Johannes niet in orde. Wellicht heeft hij een ziekte onder de leden door dat avontuur. En Johannes slikte dapper het bittere drankje en dacht aan Windekind. Kijk, die duif daar. Hij heeft een rood werken tussen de witte veren. Oh, is dat voor mij? Voor hij kon vragen of de duif van Windekind kwam... voelde Johannes dat hij weer klein en licht werd. Tussen de duiven zweefde hij in de azuurblauwe lucht... Beneden zat vader voor het open raam. Simon en Presto waren in de tuin. Maar voordat Johannes kon roepen dat hij weer terug zou komen, was hij al te ver. In een boomtop van een hoge linde wachtte Windekind. Nu kunnen we lang bij elkaar blijven, als je wilt. Waar gaan we naartoe, Windekind? Wat laat je me zien? Eerst naar het bos. De wielenwaal vloot. Altijd bijna hetzelfde. En toch steeds een beetje anders. Eens werd hij uit het paradijs verjaagd. En hij zoekt nog steeds naar die eerste melodie. Wist je dat mos eigenlijk ook bos is? Wat staan de stammetjes dicht bij elkaar? Kijk uit. We kruisen een mierenpad. Wist je dat mensen op mieren lijken? Ik heb de mier nog niet gehad op school. Wat zeg je toch domme dingen soms? Daar is een oude meer. Mag ik even aan u voorstellen? Dit is de kleine Johannes. Zo, zo. Ja, ja. Aardig kereltje. Dat zie ik. Ja, ja. Ik uh, zou graag willen weten waar iedereen zoal mee bezig is. Ja, ja. Mooi, mooi. Dat zal ik je vertellen. Ik kan er wel even tussenuit. Om met mezelf te beginnen. Ik hoed de bladluisjes voor de melk. Snap je? Dat daar zijn de bouwmieren en de sjouwmieren. En daar zijn de kinderkamers met de waakmieren. Die zorgen dat de larven uit de witte winsels kruipen. Wat een drukte overal. Ja, ja. Vandaag in het bijzonder. We bereiden een grote veldtocht voor. Dat is niet mooi. Wij gaan de strijdmieren, een andere kolonie, vernietigen. En dat is heel goed juist. Zijn jullie dan geen strijdmieren? Nee. We zijn vredemieren. Wij heten vredemieren omdat we afstammelingen zijn van de eerste vredemier die in stukjes gebeten is. Wij bezitten zijn kop, de echte. Nu zegt die andere kolonie dat zij de echte kop hebben en dat kan niet. De eerste vredemier had maar één kop, snap je? Ja, uh, nou uh, bedankt hè. Het is allemaal heel apart. Uh, graag gedaan jongeman, graag gedaan. Wat een verschrikkelijk, dom volk. En zo bloeddorstig. Echt dom. En dat zeg jij. Weet je niet dat de mensen naar de mieren gaan om wijs te worden? Eindelijk kwamen ze bij een open plek. Kamperfoelie slingerde zich door het kreupelhout. Nu zul je wat grappigs zien. Wat was dat? Een grote schaduw kwam op het gras... Iets als een witte wolk daalde neer. Let op, nu zul je wat beleven. De witte wolk bleek een zakdoek. Daarop zette zich een dikke juffrouw. Meer mensen kwamen met grote, plompe stappen door het kreupelhout. Manden en paraplu's, meer witte zakdoeken. Alle kleine bloemen werden geplet door die zwarte lijven. Lelijke inktvlekken leken het op een prachtig schilderij. Sigarenrook kringelde door de struiken. Windekind sloeg de rook weg met een varendak. Waarom lach je? Het is verschrikkelijk. Wacht maar, het wordt nog malle. Een heer, lang en mager, stond op en zei iets. Toen deden de mensen hun monden open en begonnen te zingen. De man noemde de mensen broeders en zusters... en sprak over Gods heerlijke natuur... en dat de zon scheen voor hen deze dag. Wat een leugen. Hoe durft hij te denken dat mijn vader voor hem schijnt... Wat verbeeld hij zich wel. De heer werd paars in het gezicht en bulderde. De juffrouw huilde steeds en veegde met haar rok haar tranen weg, omdat ze de zakdoek niet gebruiken kon. Eindelijk was hij klaar. De mensen openden de manden. Broodjes, blikjes en papieren lagen op het gras. Toen riep Windekind zijn bondgenoten. Een kikker sprong op het servet, rupsen kropen over een appel, mieren begonnen een aanval in broekspijpen, een spin trok een lange draad zo in het glas van een heer. Het hele gezelschap kriebelde en gilde. De zon kon zich toen niet langer goed houden en verborg zich achter een wolk. Dikke regendruppels daalden op de strijdende menigte. Ga weg! Jullie maken alles kapot. Ze horen je niet. Kijk, ze vluchten al onder hun zwarte paddenstoelen en laten alle restjes liggen. Zijn alle mensen zo? Ze doen nog veel lelijkere dingen. Ze bouwen steden. Alles is daar vuil. Ze weten niets meer van de natuur. <tus> Waarom huil je? Je woont nu bij mij. Het regent niet meer. Zie je de nevel? Hoor je de merel? Dat is nu harmonie. kind: wat is harmonie? Hetzelfde als geluk. Dat zoeken de mensen ook. Maar ze jagen het weg met hun pogingen. En ik dan? Het is een slechte start om de mensen geboren te zijn. Maar je bent nog jong. Bij mij zul je het grote licht leren kennen waaruit de mens is ontstaan. Zij hebben het helaas ingeruild voor een schijnlicht. Je bedoelt God. Jij denkt aan je lange gebed elke avond. Aan het kerkenzakje met de lange stil en de saaie groene gordijnen voor het kerkraam. In plaats van de zon is er bij jullie een grote petroleumlamp... waar jullie op de pletter vliegen... net als muggen en vlinders nachts. Naar wie moet ik dan bidden? Als er een antwoord was... Zou je het net zo min begrijpen als een worm de muziek van de sterren? Maar bidden zal ik je leren. Ze vlogen over het bos, voorbij de duinen, over de langgestrekte zandstrook, tot aan de wijde ontzaglijke zee. Lucht en water scheiden zich aan de kim, een wonderlijke lijn. De zon keek onder het wolkendek door en trok een rode baan over de zee. Johannes keek en keek in roerloos zwijgen... tot het leek of hij zou sterven... en grote gouden deuren zich openden... om zijn kleine ziel in het eerste licht van de oneindigheid te ontmoeten. De zon is onder. Mooi. Dat is dus bidden. Snap je? Lang was Johannes al bij Windekind. Hij sliep in het wiegelende nest van de karakiet en luisterde naar Windekinds stem. Nu zal ik je kabouters laten zien. Daarvoor is het een uitstekende dag. We moeten een heel eind langs alle paddenstoelen. En als het donker wordt zal ik je aan Wistik voorstellen. Windekind, is het waar wat de paddenstoelen gisteren zeiden? Wat bedoel je nu weer? Stuiven is het hoogste levensdoel, zeiden ze. Natuurlijk is dat waar. Voor de paddenstoelen dan, want ze kunnen niet anders. Oh. Ze liepen de hele dag. Johannes bevrijdde een vogel die vastzat in een strik en luisterde naar de opschepperige verhalen van de vliegenzwam. Toen de avond viel ritselde en kraakte het overal. De aanwezigheid van talloze wezens was voelbaar. Zie je dat blauwe lichtje? Daar vind je Wistik. Een kruispin schoot geschrokken weg door het naderbij komen van Johannes. Wistik keek op en sloot haastig het boekje waaruit u zat voor te lezen. Wie ben jij dan wel? Ik heet Johannes. Wat lees je daar? Dat gaat jou niks aan. Dat is alleen voor kruisspinnen. Oh. Mag ik het boekje eens zien? Nee. Ik heb de heilige boeken van torren, vlinders, kruispinnen... Van alles wat hier leeft. Is het waar wat in die boekjes staat, wist ik? Dan zou ik er zo graag uit lezen. Dan kan ik er op school over. Windekind kind stoot het Johannes aan. Wat bedoel je? Wat ben je eigenlijk? Je hebt zoiets menselijk, zou ik zeggen. Nee, nee, nee, nee wij zijn elfen. Maar Johannes heeft vroeger veel mensen gezien. Heus, hij is te vertrouwen. Ik moet uitkijken met mijn wijsheid. Als ik te veel vertel verlies ik mijn reputatie? In welk boekje staat de waarheid? Ik geloof niet dat ik dat boekje ooit gelezen heb. Het is niet het kabouterboekje en ook niet het elfenboekje. Toch moet het er zijn. Het mensenboekje misschien? Dat ken ik niet, maar daar staat het ook niet in. In het ware boekje staat waarom alles is zoals het is. Zodat niemand meer vragen en wensen heeft. Nu, zover zijn de mensen, dacht ik niet. Nee, dat is zeker. Maar dat het er is, weet ik. Waarom heeft u het dan niet? Geduld, geduld. Als je het vindt, zal alles anders zijn, dat weet ik wel. O, oh, daar komt de nachtuil. Die heeft het op mij gemunt. Wist ik, wist ik! Laat maar, Johannes... Die laat zich voorlopig niet zien. Je was wel erg vragerig. Kan ik het boekje vinden? Als het bestaat? Wist ik vind het boekje niet. En jij ook niet. Het boekje bestaat zoals je schaduw. Hoe hard je loopt, hoe voorzichtig je grijpt... je zal hem nooit inhalen. En Johannes... uiteindelijk merk je dat je jezelf zoekt. Vergeet die kabouter. Ik zal je honderd mooiere verhalen vertellen. En Johannes ging mee. Maar hij luisterde niet. Steeds dacht hij aan het boekje waarin staat... waarom alles is zoals het is. Wist ik. Wist ik. Wist ik! De volgende dagen leek het niet meer zo prettig bij Windekind. De wolken hingen zwart en laag. De herfstwind zwiepte de bomen... en gele bladeren vlogen hen in het gezicht. Johannes... Je zult toch een mens blijven. De eerste die na mij tegen je sprak... heeft al je vertrouwen weggenomen. Maar waarom vertel je me dan niet alles? Waarom rukt de wind de blagen van de bomen? Waarom stuift nu de natuur? Je praat nu als een mens. Ik wil stilte en zonneschijn. Je vraagt als een mens. Als je niet beter leert vragen... word je als duizenden die wist ik gesproken hebben en zoeken... Altijd blijven zoeken. Kent iedereen, wist ik. Hij zegt wel dat hij niks verklapt. Maar hij denkt dat het bij de mens is. En daarom spreekt hij iedereen die misschien gaat zoeken. Doen ze dat dan? Oh ja. Ze pluizen alles uit elkaar. Maken berekeningen van de stromen. Tellen alle zandkorrels. Bloeteren hun hele leven. Zonder om zich heen te kijken. Mompelend. Wist ik, wist ik. Arme Johannes, toe. Laat je niet beetnemen. En Windekind spreidde zijn mantel, zodat ze in de maannacht konden slapen. Maar Johannes' ogen dwaalden rond en ontdekte het blauwe lantaartje. Daar moest wist ik zijn. Stil sloop hij weg van Windekind, die glimlachend sliep. Zo, waar is je vriend? Ik heb nog één vraag. Wie zal het boekje vinden? Als ik het zeg. Zul je me dan helpen zoeken? Ja, dat beloof ik. Heus? Zal ik het zweren? Daar heb ik al te veel onwaarheid van gezien. Ik geloof je zo wel. Mensen hebben het kistje. Elfen de gouden sleutel. Elfen vijand vindt het niet. Mensenvriend slechts opent het... Lentenacht is de rechte tijd en rood borstje weet de weg. Waarom heeft nog niemand het gevonden? Ik heb nooit eerder een elfenvriend ontmoet. Als mensen het kistje vinden, dan nog bezitten ze de gouden sleutel niet. Ik heb hem. Ik zal het vinden met Windenkind. Windenkind, Windenkind. Hoog stonden de bomen boven Johannes. Het mos was weer laag onder zijn voeten. In de kille ochtendschemering liep Johannes naar de bosrand. Daar stond een even eenzaam paard in een weiland, gehuld in regennevel. Tussen de goudgele lindenbomen stond een groot huis. Herfstasters kleurden de verwaaide bloemperken. Hij ging zitten op een tuinbank. Wachten. Waarop? Dat weten we vaak niet. Zo. Jij ziet er niet vrolijk uit. Oh, ik ben verdwaald. Dat is niet best. Je kan binnenkomen als je wilt. Ik woon daar ginds in het tuinmanshuis. Ik zou de bloemen al binden, maar dat kan wel even wachten. Hoe heet je? Johannes. Johannes? Oh, een mooie naam. Dag. Ga maar zitten bij het vuur. O, oh, poes, ga eens weg. Zo. Thuis heb ik er ook zo een. Simon. Er is ook een vijver, net als hier buiten, bij het grote huis. En het water in de ketel, zo is het ook net als hier. Ja. Ja, mensen moeten goed zorgen voor elkaar. Geloof je niet? Ja, nou, we zullen zien. Vanavond slaap je hier. En Johannes bleef de hele winter... Dikwijls dacht hij aan Windekind en hoopte op de lente. Soms kon hij niet slapen. Ook deze avond keek hij naar de heldere ster die hij Windekind genoemd had. Twee kleine handjes en een witte pelsmuts verschenen boven het raamkozijn. Je denkt toch wel aan onze afspraak, Johannes? Het is nog geen lente, dus heb je het kleine boekje nog niet gevonden. Maar wat is dat voor dik boek waar je s'avonds die oude mensen uit voorleest? Dat kan het echte niet zijn. Johannes probeerde wist ik te vergeten. Maar elke avond wanneer hij voorlas, wist hij dat dat het echte niet was. Nu zal hij wel komen, dacht Johannes, toen het lente werd... en de violen met hun geheimzinnige geuren het voorjaar aankondigden. Ze knikten met hun kopjes in de wind, maar spraken niet... Zijn straf was zeker nog niet om. Hij verlangde naar de lente. En soms naar vader en presto. Maar het meest naar Windekind. Dag jongetje. Wat doe jij hier in de tuin van het grote huis? Ben jij het, Windekind? Wat? Wie roep je? Je lijkt op een elf die ik... Nou ja, laat maar. Hoe heet jij? Robinetta. En dit is mijn rood Hou je van vogels? Kijk, hij zit al op mijn arm. Hoe heet je, jongetje? Ken je me niet? Weet je dan niet dat ik Johannes ben? Hoe zou ik dat moeten weten? Maar ik ken jou wel. Dat heb je gedroomd. Misschien droom ik nu wel. Ben je geboren bij de mensen? Dat dacht ik van wel. Jij niet soms. Ach ja... Ik ook. Hou je niet van mensen? Wie kan er nu van mensen houden? Je bent wel een typisch jongetje. Hou je meer van dieren? Oh ja. Veel meer. En van bloemen? Dat doe ik ook wel eens. Maar dat mag niet van mijn vader. Wij moeten van mensen houden, zegt hij. Ik hou van wie ik wil. Foei. Johannes? Heb je niemand die voor je zorgt? Hou je niet van hem? Ik hou van mijn vader. Niet omdat het goed is. Of omdat hij een mens is. Waarom dan? Omdat uh, hij niet is zoals de andere mensen. En omdat hij ook van bloemen houdt. Dat doe ik ook. Dat doe ik ook. Ja. En daarom hou ik ook van jou. Nu al? Dat is vlug. En van wie hou je het meest? Ga je Windekinds naam noemen, Johannes? Er is toch eens afgesproken dat je die naam nooit aan mensen zou zeggen. Nou, wat droom je nu? Zeg het. Van wie hou je het meest? Van jou. Waarom heb ik dat nu al verdiend? Ga je mee? Ze wandelde door het bos. Het rood bosje was de enige die sprak. Kom je morgen weer? Ik vind je een aardig jongetje. Toen ze weg was en het rood Boschje als laatste hem met zijn wiet-wiet geroet had, wist hij het zeker. Ze was dezelfde. De naam Windekind verflauwde en raakte verward met Robinetta. Het was als vroeger, warm en vrolijk... Vele ochtenden brachten Robinetta en Johannes samen door. Het roodbosje was er altijd. Keek met begrijpende oogjes alsof hij ieder woord begreep, herhaalde en zong. Neem me mee onder water of naar de mieren. Ik wilde ook zo graag. Waarom? Nu heb ik jou toch? Het kan ook niet meer. Hoe meer Johannes erover nadacht, hoe dichter werd de waas die over zijn herinnering gleed. Hij wist niet meer hoe hij zijn vorige geluk verloren had. Een klein mannetje heeft geloof ik alles bedorven. Maar vraag er niet meer naar. Die nacht kon Johannes niet slapen. De maan verschool zich telkens achter wolkenflarden. De klimopranken tikte voortdurend tegen het kleine raam. Drie tikken steeds. Drie Korte tikken. Ik had bijna gedacht dat je me de hele nacht in de kou zou laten staan. Wist ik. Jij dus, ik dacht dat het een klimop was. Smoesjes, dat zeggen ze allemaal als het niet gelegen komt. Was je me vergeten? Heb je Roodborstje de weg niet gevraagd? Wat moet ik vragen, wist ik? Ik ben gelukkig. Je moet je aan je belofte houden. Bovendien kan je nog gelukkiger worden. Moet het sleuteltje daar altijd blijven liggen? Johannes, je laat je kans toch niet zomaar onbenut? Je mag wel blij zijn dat ik helemaal naar je toe ben gekomen... om je aan het rode boekje te herinneren. Ik zal het roodborstje vragen... Het mannetje met de hoog opgetrokken wenkbrauwen en scherpe neus was verdwenen. Alleen de maan tekende lichtvlekjes op de glanzende klimop. Die nacht droomde Johannes van Presto, zijn vader en al die anderen die van hem hielden. Maar plotseling werden de gezichten vijandig. Roodmarsje, weet jij de weg naar het Gouden Kistje? Weet jij daar dan niets van, Robinetta? Wacht je niet op het gouden sleuteltje? Nee, wat is dat? Ze zaten op een duin en keken naar berkenboompjes in licht groen waas gehuld. Ik dacht dat jij het kistje bezat. Hoe heb jij dat gouden sleuteltje gekregen? Waar is het nu? Het zit niet meer om je hals. Hoe was het ook alweer? Johannes kon het niet zeggen. Twee vlinders, dartlend in het zonlicht, kwamen dichterbij. Kijk! Windekind! Windekind! Wie is Windekind toch? Gaf die je het sleuteltje soms? Leerde die je alles? Ze is er niet meer. Nu is er alleen Robinetta. Je bent wel echt vreemd hoor. Weet je wat? Morgen breng ik je bij het boek. Je hebt er geen sleuteltje nodig. Robinetta kwam zonder roodborstje. Het was koud. Ook was het niet nodig. Ze zou Johannes meenemen naar het grote huis voor het boek. Nu zal het verder droevig gaan. Ik wenste dat de geschiedenis hier kon eindigen. Het gaat als in een mooie droom. Terwijl je al die heerlijkheid ervaart, weet je tegelijkertijd dat het voorbij is als je wakker wordt. Hoe meer je probeert de droom vast te houden, hoe minder dat lukt.